Van 1 uur. Katrien Straatman met het journaal.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 Amerika. Ja. Is. Natuurlijk. een enorm. land. <lacht> Qua oppervlakte. is het echt gigantisch. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt. met. Uh, uh, kleinere landen. <lacht> ja, dan is het een stuk groter man. ...wonen ook heel erg veel mensen in Amerika. En het mooie is... ...die kunnen daar ook allemaal wonen... ...en in een klein land heb je gewoon minder ruimte. Je zou derhalve kunnen stellen... ...dat de oppervlakte van land... En het aantal mensen die in een bepaald land kan wonen. Dada. Twee dingen zijn die met elkaar. Te maken hebben. En dat kan je leuk vinden. En dat kan je niet leuk vinden. Dan maakt niet uit. Het is zo. Je zou het uh, kunnen vergelijken met met zaag, of, ja, of eigenlijk met meerdere zagen dan, en een garage. Ja, kijk, als je een grote garage hebt, hè, heb je op meer plek om daar een heleboel zagen neer te leggen. <lacht> Snap je? Heb je daarentegen een kleine garage, Ja, ja dan is het aantal zagen waar je er kwijt kan, beperkt. Je zou natuurlijk die kleine garage tot en nog toe vol kunnen stouwen met zagen, ja. Dat kan je doen, maar dat kan je auto niet meer kwijt. En een garage stopt wil om je auto kwijt te raken en niet om een heleboel zagen neer te leggen. Hey! Weet je wat fijnst is? Zal ik eens zeggen wat fijnst is? Weet je wat fijnst is? Zal ik zeggen? Als het allebei kan. <lacht> Dat het allebei kan. Wij je dus. En je zagen. <lacht> <lacht> en je auto kwijt kan. Oh! Maar dat is mooi, hè? Kan je eens je voorstellen of niet? Kan je, je of niet? Moet je doen. Moest je doen. Doe eens. Doe dan. Doe dan. Doe ik het nog één keer. Dus. daar je dus. En je zagen. Maar dat is nog niet alles. En je auto kwijt kan. Het rent. Dat Is toch heerlijk, man? Plaatsen er daar waar zagen liggen, en daar liggen we zagen en daar liggen we een paar. En die auto is dat god weet waar. Niks van, Hup, de garage meneer die rotzooi man. En dan vragen mensen van, uh, wat is de auto? Ja, de garage. En dan zagen, ja, ook. <tie> uh, Oké. Okay. Daar heb je dus een grote garage voor nodig. Maar mensen, pas op. Mensen zijn geen zagen, hè. Nee, natuurlijk niet. Mensen zitten totaal aan zijn elkaar Mensen kunnen veel meer. Mensen kunnen veel meer. Mensen kunnen het auto rijden en koken. Nou, dan ga je al. Daar ga je op. Kan een zaag niet, hè? kan niet koken? Kan niet! Kan een zaag niet! Zakken niet koken? Kan niet! Hebben ze wel een keer geprobeerd, hè? In Oslo, om een zaag te laten koken, serieus waar? Hebben ze een huis afgehuurd, keuken voor mijn cameras hangen, en dan eh, die, die, die, die keuken voor mijn etenswaren, wij geflikkerd. Ja, kwestie van wachten, hè? Ja, ik dacht dat ik. Oh nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar dat kon een zaag niet, en toen zijn er nog veel meer verschillen tussen mensen en zaag.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 als ik tegen heel veel mensen over dit soort dingen begin, hebben ze allemaal zoiets van, oh, daar heb ik nog nooit over nagedacht, dat soort dingen. Nee, daar ben ik eigenlijk nooit meer beneden. Ja hoor, wat ga je dan? Garage is vol met zagen. Autos ze midden, in de winter, rechts in de straat, in verkeer staan. staat op video van mijn m'n waar waarin je onder kijkt. Als je het zo wil, moet je het zo doen. Maar kom dan niet met mij af, zeiken, alsjeblieft. Ik leg het eruit. Waarom denk je dat ik dat doe? Waarom? Denk je dat ik dat voor mezelf doe? Denk je dat echt? Weet je waarom ik dat doe?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 nu, nee, nee, dat moet dan allemaal stiekem en. Uh, oh, wow, oh, wow, oh, oh, oh, oh. <lacht> Flikker god van om een eind top, man. Als <lacht> dus je verplaatst hebt voor de zuiden die gekomen, gekomen, dan lijkt hij mezelf goed niet mee, of niet? Hé, hé, hé, hé. Ik was verplaatst even voor de zuiden gekomen, hoor. Want ik had, ik had mezelf in één keer een plaatje aangestoken, en dan zei hij van mij: van, uh, Nou, uh, ja, als ik alleen een plaatje heb gestoken, dan zou hij wel duidelijk zeggen. Nou? Ik zei: Ja, dat is goed, ja. Maar als de een plaatje heb gestoken, dan zou hij eigenlijk wel niet duidelijk voor de zin hebben gekomen, voor mezelf niet. <lacht> hé, hey, is de plaatje nu gekomen of wel? <lacht> Het dochter wel. En dat weet ik dan vanzelf geen man. Maar ik kan die plaats niet die helemaal hè? Maar ik, ik had, die plaats niet ik al Maar hij, hij was van, nou, ik kon de plaats ik had de voor mezelf. Nou, zelf vlaas, voor jezelf, ik Dan ben ik al een ik wou ook niet duidelijk. Ik ga naar de wand, en ik loop die steeds ook niet uit hoor. Want ik niet Ik ga wel steeds Weet je wat? Leuke Nee, ik had de ik Ik ga het dan hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe op. hoe And I duidelijk. is You know, I was I was wondering, you know. If, She could keep on because the force is, it's got a lot of power. and It makes me feel like it. It, it makes me feel like. Michael Jackson, don't stop till you get enough. Ja, luisteraars, het is uh, kwart over één... en meestal hebben we dan op de maandag contact met Joop van Nes. En ook vanmiddag is dat gelukt, Joop. Goedemiddag. Ja, het is inderdaad gelukt. <laughs> ik heb een mooi. Ja, uh, Joop, je zult het vanmiddag met mij moeten doen... want onze Dolly uh, is, is ziek. Heeft ja, weg. Ja, hij heeft de griep. Dan stop ik Ja. <laughs> <laughs> laf, ja ik la la <laughs> weekend weet uh, ik ook twee drie dagen dat uh, nou het kwam met liters mijn neus uit te stromen ja. van verkouwen. Ja. Dat is gebeuren. Maar je bent nu weer een beetje uh, op de been? Ja, ja, ja, ik ben gewoon ook uh, aan het werk geweest. dat weet ik niet om. Maar het uh, okay. was anders. Uh, Joop, ik heb, uh, ik heb net geprobeerd op het internet... om allemaal lokaal nieuws te vinden. Nou is me niet echt uh, gelukt. Ja, uh, Iets over de zeepoorten, de natuurbrug die dicht gaat... omdat er beton wordt gestort. Allemaal dat soort dingen. Maar niet echt dat ja. je zegt van spectaculaire dingen. Nou weet ik niet of jij in het weekend hier in Zandvoort... wel het een en ander hebt beleefd. Nou, ik denk het wel. Vertel. Zaterdag was ik veel zoeks. Dat klopt. Oké. Okay. Zondag hadden we het kindercarnaval. Oh, ja, natuurlijk. In de, de krocht, hè? Het was grandioos. Ja, ja, ja, in het theater ja. de krocht. Het was weer geweldig. Het was uh, niet zo druk als vorig jaar. Ik, weet, ik, ik kan daar geen reden voor aangeven. Ik, ik weet dat niet. Misschien heeft het met, met de vakantie te maken. Ik heb geen idee. Mm -hmm. Maar uh, het was ontzettend gezellig. En voor het eerst merkte ik gewoon dat volwassenen ook mee gingen doen. Polonaise ja. en dat soort dingen. Ja. En dat is eigenlijk... Men bleef altijd als uh, dode pirolaars aan de kant zitten of hangen. Ja. En uh, deed niet mee. En nu gingen ze gewoon met die kinderen... Uh, dwars door, door elkaar heen die Polonaise doen. Dat was ontzettend gezellig. Ja, was er, en, was er een dweilorkest bij of zo? Ja, dat heet uh, Rob. <laughs> <laughs> nee, nee, er werd gewoon muziek uh, gedraaid. Ja. En, uh, het meeste was wel carnavalsmuziek, maar ook uh, muziek voor de kleintjes uh, van uh, K3 en zo, weet je wel. Oh ja. Het was allemaal geweldig. En uh, dan heb je ook nog een optreden van uh, Dick Hoezé, onze lokale uh, uh, clown Didi. Ja. Uh, ja, die weet die kinderen gigantisch te boeien. Dat, hoe die dat flikt mag het lieve heer weten. Maar hij krijgt het elke keer weer voor elkaar. Is dat ook, uh, doet hij ook goochel of zo? Of, of, uh... Ook. Ja, dingen, hij krijgt zelfs uh, de moeders mee, dat ze ook mee gaan doen. En dat... Uh, ja, dat is zijn dingetje, zijn kunstje en uh, dat, dat doet hij ontzettend goed. Ja. En uh, de kinderen vinden dat geweldig. En ook de, de, de, de prinsen, tenminste de, de, de, de raad van vijf, <laughs> Niet heel, maar de helft, niet helemaal vijf, daar ja. ben je ook uh, volop mee. Ja. Ontzettend leuk en uh, Theo Smit, de beheerder van, uh, van de, de kocht. die zei ja ik doe het eigenlijk voor die kinderen want voor de rest heb ik er niks aan. Hij is ermee begonnen in het verleden toen de carnavalsvereniging nog bestond in Zandvoort. Ja, ja. Overigens hebben we in het verleden, uh, is er zelfs een paar jaar geweest dat we er drie hadden. Hallo, drie carnavalsverenigingen tegelijkertijd in Zandvoort. Ja. Er was een optocht op de zondag, die ging dan bij Hotel Bouwersweg, waar nu het casino is. Ja. En dan kwam de laatste kar uh, kwam al aanrijden, moest, uh, de eerste kar kwam aanrijden, moest de laatste nog vertrekken. En en waar werden die karren gebouwd? Uh, overal de Zandvoort. En je hebt in Zandvoort natuurlijk een heleboel loodsen... waar de, de strandtenten op uh, uh, geplaatst zijn uh, ja. in de winter. Ja. Nou ja, daar is ruimte genoeg om die dingen te bouwen. Maar ook buiten Zandvoort. Uh, uh, Heemsteden, de, de biggenvangers heet hij die geloof ik. Ja. Die deden ook altijd mee. En, en uh, Haarlem deed mee. Dat soort dingen. Geweldig leuk feest. En uh, dat was dan... Uh, uh, S'avonds was het in, in Bouwers Hotel... was het gewoon stampend vol. Dat was geweldig. Dat was de residentie van Prins Carnaval. Van de, de kwalletrappers. Ja. De, de, de, nee, kwalletrappers, dat was dan de dweilokjes van de, de scharrenkoppen. Maar hoor ik je nou zeggen dat dat allemaal een beetje is weggehebt? Ja, ja, ja, volledig. Uh, dus eigenlijk is er alleen nog het, uh, het kindercarnaval, wat dan in het carnavalsweekend uh, is. En uh, een week ervoor uh, is er bij het cafeest uh, in de, de Korven uh, Sportval, wordt ook nog een carnaval gevierd. Maar dat is eigenlijk geen carnaval. Dus men komt wel verkleed, maar de muziek is anders. Het is geen carnavalsmuziek. Mm -hmm. Anders, maar het is wel een feestje. Ja. Nee, dan carnaval. Of... Hey, en dat kindercarnaval, uh, welke leeftijdscategorie praat je dan over? Is het echt voor de hele kleintjes? Of, of, of? Ik heb hele kleintjes gezien. Die ik net kon lopen. Tot kinderen van de jaren 12, 13. 13. Uh, uh, ja, heel leuk. Uh, gemoedelijk, uh, verkleed, bijna allemaal verkleed. En ja, je ziet ook dat ouders er werk van maken om kinderen echt leuk aan te kleden. Ja. Ze kopen niet zomaar een pakje. Nee, er wordt gewoon er wordt een hoed voor elkaar geregeld. En er gaat, weet ik veel, kleding wordt er gemaakt. Ja. Het, het wordt niet gekocht. Dat, kan, dat, dat is, gebeurt ook. Natuurlijk gebeurt dat. Er ja. lang niet iedereen gelukkig. En dat, daar ben ik wel blij om. En is er uh, een, aan het aflopen, uh, aan het einde van de, de middag... Uh, dan krijgen alle kinderen een cadeautje, mogen ze uitkomen zoeken op het uh, toneel. Ja. Uh, ontzettend leuk. En, uh, ja, uh, het is druk. Uh, uh, maar nogmaals, vorig jaar was het drukker. Ja, maar uh, ondanks het feit dat het nou wat stiller was, ze gaan er wel mee door de komende jaren, denk je? Ja, uh, volgens uh, Theo Smit wel. Hij, zei, hij was in, in, de, in de aanloop hiernaar, hij is er vier dagen bezig om die kok te, te versieren. Hij zegt, ik stop ermee. Ik, dat dacht hij tenminste. Ja. En dan is, dan is het zondagmiddag en dan ziet hij al die mensen, al die kinderen, al dat plezier en ja, plezier. Ja. En dan zegt hij, ja, ik ga er toch maar weer mee door. Nou ja, het is allemaal een stukje goedwil goed voor de kroch, toch? Uh, sowieso. Ja. Maar ook een stukje goed wil voor Zandvoort, denk ik. Ja. Maar niet alleen Zandvoort. Maar is het nou Roy van ja, Beuringen die het allemaal organiseert? Dat zag ik nee, ook. nee, nee, nee, nee, oh. nee. Die heeft één keer meegedaan vorig jaar. Ja. En uh, die, was dan, die had dan ook zo'n zo steek op. Mm -hmm. Maar... Uh, hij, uh, hij organiseert het niet, het is georganiseerd door de Smit. Oké. Okay. Dat doet hij samen met, uh, met wat lieden van de oude carnavalsvereniging. Uh, maar ook Kees Rutgers, een collega van mij van de Sanforskrant, die doet mee. Die heeft ook zijn uh, nieuwe hit uh, gezongen, ja. Water bij de wijn. Oké. Okay. <laughs> ja. Moet je niet maar... je hebben op carnaval, dan moet, ja. moet je meer wijn als water hebben, toch? ja, ja bier eigenlijk, bier. Het, het, het, het, het, het, ja, maar het is meer uh, gericht uh, tegen de politiek dat men water bij de wijn moet doen. Oh, ja. Ja, het is een, een carnavalslager, uh, ja. zou je kunnen zeggen. Hij heeft uh, zijn tweede trouwens. Ja. Uh, hij heeft uh, in, in twee jaar geleden ook nog eentje gemaakt. Ja. Uh, leuk om te doen, uh, leuk om te zien en leuk om mee te maken. Er was ook nog een optreden van een, van de, uh, van een groepje van kinderen. Die nemen dan een schedeetje mee, en gaan ze playback op. Ja, oh, video. Ja. Ja. Helemaal leuk om te doen. Ja. Hé hey Joop, en, uh, heb jij zelf iets met carnaval? Of, of zeg je vanavond uh, nou, in het verleden toen nog donk wel, maar... <laughs> nee, ik heb niet zo'n carnaval. Nee, dus okay. ik, heb, uh, ik heb in, in Berg op Zom in dienst gezeten, tijdens ja. de Ernst carnaval. Ja. Uh, ja, ik bleef op de gezin, ik vond het niks aan, het was niks voor mij. Het is niet aan mij besteed. Er is nou ook weer een taxioorlog in het zuiden, hè? heb je dat gehoord of niet? Oh, geen idee. Nou, Oeteldonk, Bos, uh, er zijn dus uh, ja, taxibedrijven uit de omliggende gemeenten... Die, die komen dan in Zettengenbosch uh, klanten pikken van de... Van de Zet ook een boksen-taxibedrijf en nu uh, hebben ze daar weer wegen geblokkeerd en zo. En allemaal weer narigheid. En, uh, tijdens zo'n volksfeest. Daar houdt het eigenlijk ja, niet maar, voor mogelijk. Ook gebeurt zo ook Schiphol <laughs> precies hetzelfde eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, hè. En ja. Joop, ja. hey, de rest van je weekend? Ja, um, eigenlijk was het voor de rest stil. Ik ben nee, vrijdag nog bij uh, de Zandstroom geweest. En, uh, het is van uh, de zorgbalans uh, waar uh, senioren opgevangen worden gedurende de dag. Er was uh, uh, een Oegandees, Oegandees moet ik zeggen. Ja. Die kwam daar uh, dansen en die uh, heeft die mensen ook uh, meegenomen in het dansen. Heeft simpele dingen laten doen, lekker bewegen, lekker dansen. Uh -huh. Heel belangrijk. En uh, verder heeft wethouder uh, Geert Kuipers uh, bij uh, de Lunchroom rabbel. Een, een Solex um, um, ja, hoe zal ik het zeggen Solex verhuurpunt geopend hij deed dat door een ritje te maken op een Solex uh, Marcel Buscher van uh, Rabbel, die heeft uh, uh, een contract gesloten met uh, iemand uit, uh, ik geloof uit de Arnhem-Lieden, ja. kan 60 uh, Solex leveren. dus hij maakt arrangementen van 6 personen tot en met 60 personen dan ga je daar eerst koffie drinken en met gebak en dan ga je, krijg je uitleg over een Solex je kan die zoluks aan huren voor een door de door de omgeving. Daar, daar gaat dan onder begeleiding. Zijn dat niet? Nou, zijn het nieuwe... Initiatief. Zijn dat nieuwe Solex Of is dat nog een, echt die ouwe ouwe ouderwetse... Er for Oude bij en er zitten nieuwe bij. Ouwe wetzoliks. Die zijn met een met hengeltje aan het stuur en nieuwe die geven hebben echt zo'n zo gaspedaal of een gashendel. Zoals uh, bij een normale. Hebt. ja want dat is het als je, als je het woord Solex noemt dan gaat mijn mijn uh, hart een beetje open want als, ki als kind uh, mijn ouders hadden allebei zolex ik ken dat ik heb precies hetzelfde <laughs> verteld ja ik heb op zo geschreven dat ik jaar of elf twaalf was ja Picnicum, stiekem uh, ja, ja. ja dat, dat zijn de oude zolexen ja en tegenwoordig <coughs> sorry tegenwoordig kan je ook uh, als je stilstaat. Die, uh, dat motertje op die band laten staan. In het verleden moest je die eraf halen. Ja. Anders had je een gat in je band. Je ja. En nu uh, er zijn er een of andere. Uh... Um, ja, een kastje op te zitten waardoor dat veilig uh, gesteld is. Ja. Ja, het zijn allemaal nieuwere dingen, maar de oude zijn er ook nog steeds. Ja, leuk. Ja. Ja. Ja, wij gingen zelfs op zondags met, met, op de Solax, ze moesten je dan achterop zitten. Dan moet ik eerlijk bekennen dat ik in die tijd al een bloedhekel had. Ik moest mee met mijn ouders natuurlijk, want ze lieten hier niet alleen thuis. Ja, ja. Uh, en dan, maar dan gingen we zelfs naar Culemborg helemaal dat is wel interessant, dat is ja voorbij Utrecht natuurlijk, hè. Ja, ja, ja, ja. ja Maar zo ja, zo'n ja, ja. ding gaat natuurlijk, het gaat toch een kilometer of nou, 25-30 per uur. Ja, dus, dus, ja, eh, ja 2,5 uur, dan, dan, dan zet je er wel, dan dan zat je knokmoot. Ja, ik weet het. Ja. Die zolder eh, verhuurder overigens, die heeft er eentje. Die rijdt 45 kilometer per uur. Die gaat gewoon het schootjes erbij. Oh ja. Ja, ja, ja. Lachen. Heel ja, leuk. Ja. Maar wel leuk. Maar goed, het ja. is, is leuk voor Zandvoort en voor mensen die in Zandvoort komen... voor uh, uh, vrijgezellenfeestjes, feestjes, uh, verjaardagen, jubilea, noem maar op dat soort dingen. Ja. En die zijn dan te huur van zes tot zesde personen vergroepen. Ja, Minder dan zes kan ook, maar dan moet je wat uh, toeslag betalen... om die dingen naar Zandvoort te brengen, want ze staan niet in Zandvoort. En het, weet je of het betaalbare is, Ja. Durf ik niet te zeggen. Nee. Kijk even op uh, www.rabbel.nl. Oh, okay. Of Daar staan de prijzen op. Allemaal Omdat op internet doen. terug te vinden. Maar wel een leuk ja. idee. een Leuk idee ja, voor, ja, voor ja. mensen. Om, ja, zeker ja. weten. Nou, nou, vanavond nog even iets in een land spreken voor een open avond van de Rotary Club Zandvoort. Ja. De Rotary Club Zandvoort bestond vorige week 30 jaar. En die hebben vanavond een, een open avond in uh, het Wapen van Zandvoort. En daar kan je kennis maken met het werk... ...van de Rotary Club Zandvoort... ...en met de leden... ...en die kunnen uitleggen wat er, wat er allemaal gedaan wordt... ...wat ze doen, wat het voor ze betekent. Uh, uh, ja, um, ik ben... ...we volg de Rotary uh, vrij nauw... ...want ik moet er natuurlijk ook over kunnen schrijven... ...en uh, ja. vanavond ook, maar leuk om dus een keer naartoe te gaan... ...om te laten voorlichten van... ...wat doet de Rotary, wat is de Rotary... ...en eigenlijk in het verlengde is mezelf... ...met Lions Club Zandvoort, de, de andere... Uh, ...serviceclub die Zandvoort rijk is. Ja, dus vanavond. Ja, dus daar ben je ook weer bij... Uiteraard. Je bent ook een druk baasje, hè? toch? Oh, oh, oh, ben... Maar wel, uh, mooie artikelen lees ik af en toe van je in de, in de Zandvoort, hè? toch? Alleen maar af en toe? Nou ah, ja, nou, ik, uh, <laughs> ik ben ook een druk baasje. Uh. Oh, oh, wat heb De Zandvoortse courant, hè? niet de Zandvoortse. Nee, oké, okay, Zandvoortse de... Maar ik ben, ja, ik ben zelf ook een druk baasje, natuurlijk. Even uh, ja, ja. uh, het leuke, uh, dat kan ik jou wel melden, de luisteraars ook wel, dat maakt helemaal niet uit. Uh, aankomende woensdag dan word ik ook uh, journalist-redacteur van Heemstede. Vind je dat? Ja. Dus je gaat uh, heemstedennieuws.nl... Ga ja, doen? ga ik ook doen. Ja, ja hebben ze me ook voor gevraagd. Dus is nou leuk. Is nou ja, kijk, weet je, uh, Heemsteden heeft natuurlijk toch wat meer inwoners. Bloemendaal bijvoorbeeld. En uh, daar gebeurt toch. Gebeurt meer. Ja, daar ja. gebeurt meer. En en daar krijg je dus ook meer. Uh, uh, ...bezoekers op je, op je site. Ja, dus Bloemendaal is... is meer een, een slaafdorp... Een, ...en heemstijden, dat wordt meer gedaan. Nou ja, en, en is in Bloemendaal ook zo... ...dat niet iedereen is ervan gediend om benaderd te worden... ...als het om Niels gaat, hoor. Je wordt gewoon afgebekt ja. soms, of... of, of Klopt, klopt. Dan word je gezien als een soort paparazzi, wat ik helemaal niet ben. We maar... hebben het zwaar, Charles, we hebben het echt zwaar. <laughs> Joop, ik ga jou in ieder geval ook namens de luisteraars... weer hartelijk danken voor je inbreng in de uitzending. Ja, uh, we gaan, samen gaan we Dolly alle beterschap toewensen natuurlijk. Ja, Dolly, die... van harte beterschap, want ik ben ervan overtuigd dat je zit te luisteren. Uh, uh, zet hem op, vanavond even een paar goede koppen, sterke kippenbouillon, dan is het zo over. <laughs> kippenbouillon? Oh, ja, is... ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat werkt echt hè Ja, kippensoep is ki idee, zeg. ja, gezond, hè. Ja, zeggen ze. Uh, ik heb wel voor kippenbouillon, uh, niet, niet vermicelli en groente erin, maar oh. kippenbouillon. Dus je, trekken, dus je maakt eerst een kippenbouillon, haal je het vlees eruit. En in dat vocht ga je weer vlees trekken... en dan krijg je een dubbelgetrokken kippenbouillon. Oké. Okay. Dolly, luister naar Joop. Volg ze raad op. Wees er de kippen bij. En, en dan komt het helemaal goed met je. En wat ons betreft, je bent gold. Ja. <laughs> en dan heb ik het over Spendo Joop. Dank je en uh, dag nog. Ja, is gelijk. Doei. Hoi, Doei. Thank you for coming home. Sorry that the are wrong. I'm here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being way Just another play for today. Oh, but I'm Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Jackelduif. Ja, luisteraars. In de nacht van 4 op 5 maart vinden werkzaamheden aan het spoor plaats. En in dat weekend zullen er dus geen treinen rijden. En zal de Nederlandse spoorwegen of zullen de Nederlandse spoorwegen. Ik weet niet of nou de NS dat zelf doet of ProRail, dat maakt me niet zoveel uit, maar die zullen bussen gaan inzetten. En op die manier kunt u natuurlijk toch uh, vanaf het station naar een ander station komen. En dan van daaruit weer verder met per trein reizen of, of per bus. Aankomende uh, 4 en 5 maart dus uh, vinden die werkzaamheden plaats. En dat gaat allemaal plaatsvinden uh, tot uh, de nacht van 5 tot 6 maart. Uh, ongeveer 10 voor één, dan uh, gaan. gaan uh, die werkzaamheden weer beëindigd worden, maar dan zullen er geen treinen rijden, want dan is het volgens mij de laatste, de laatste trein is al geweest. We gaan even naar de natuurbrug die momenteel op de zeeweg wordt, uh, wordt aangelegd. En uh, in het weekend, uh, na die 4 en 5 maart, waar ik het zojuist over had, dan heb ik het over de vrijdagavond, de 10 maart, vanaf 10 uur s avonds, dan wordt de zeeweg aan beide kanten afgesloten. Dus zowel van de kust naar Overveen als van Overveen weer naar de kust. Uh, kunt u er dan niet door. Dan moet u echt de Zandvoortslaan kiezen. Voor bestemming richting uh, Haarlem, Heemsteden, Overveen, Bloemendaal enzovoort. Uh, en dat gaat allemaal duren tot uh, de zaterdagavond, de 11 maart. Uh, ongeveer 10 uur, dus ook de zaterdag. De hele zaterdag erop is de uh, zeeweg aan beide kanten afgesloten. Vanwege beton wordt gestuurd, gest, uh, gestort sorry, op de natuurbrug. En het gaat om 2000 kuub. Beton? Jawel, u hoort het goed. 2000 kuub. Uh, dat wordt op het dak van die natuurbrug gestort. Er is inmiddels een bekisting aangelegd. Uh, met met stalen balken eronder en uh, betonnen pijlers die al eerder waren aangelegd. En op die bekisting zal die beton dus worden gestort. 48 dagen heb ik me laten vertellen door de uitvoerder van, de, de, uh, van het project. 48 dagen duurt het voordat dat beton is uitgehard. En dan uh, uh, hebben we dus een profiel van de natuurbrug. En dan Gaat men het verder inrichten, ecologisch. Dus dan komt er zand overheen en er wordt weer beplanting aangebracht. En uiteindelijk kunnen dan ook grote en kleine dieren de Natuurbrug eh, passeren, daar gebruik van maken. Morgen dan vergadert de Zandvoortse Gemeenteraad weer over diverse onderwerpen. Dat is maar goed ook. Het is een openbare vergadering, u kunt het dus bijwonen. Zo staat toeristische visie op de agenda. Uh, wat uh, gaat er allemaal spelen het komend seizoen? De raad werpt een blik uh, op de kaders van het voorgenomen uh, participatieproject... voor de APV. APV staat natuurlijk voor Algemene Plaatselijke Verordening. En ook wordt aan de raad toestemming gevraagd... om de statushouders, die, uh, de vluchtelingen dus... die wat langer uh, op het spalier uh, zouden moeten kunnen verblijven... En de vraag is dan of dat in ieder geval tot 1 juli 2017 het geval kan zijn. Gaan we naar de weersverwachting, luisteraars? Nou, daar hebben we al nare berichten over gehoord in het nationale nieuws. Wat uh, tussen de middag voorbij kwam. Vanmiddag wordt het maximaal negen graden. Op de warren wordt het. Uh, ook maar 9 graden en in Limburg 12 graden. Dus daar is het ietsje warmer. De zuidwestenwind blijft nadrukkelijk aanwezig. Boven land is de wind matig tot vrij krachtig. Daar waar de wind vanaf open water waait... is de wind zeer krachtig en mogelijk soms ook hard. Zeven voor ongeveer. Aanvankelijk valt er wat regen... in de tweede helft van de middag trekken onweersbuien. Vanuit het zuidwesten over het land. En met deze buien is de kans op hagel en zware windstoten tot ongeveer 75 km per uur. Die zijn mogelijk in het zuiden van het land. Uh, mogelijk uh, lokaal tot 90 km per uur zelfs. Dus dan zijn het nog zwaardere windstoten. In de loop van de avond wordt het vanuit het zuidwesten op de meeste ple uh, plekken weer droog. En dan uh, Tijdens de nacht komen vooral in de kustprovincies nog enkele buien voor... en hierbij is een kleine kans op onweer ook weer aanwezig... alsmede op hagel. De minimumtemperatuur ligt rond de 4 graden... en de zuidwestenwind blijft allemaal stevig doorwaaien. Morgen dan start de dag vooral in de westelijke provincies met buien. Alweer buien, die buien die trekken overdag noord-oostwaarts... en vanuit België trekken ook buien over het zuiden en oosten van het land... En bij deze buien is een kleine kans om weer een hagel ook weer aanwezig. Tussen de buien door is er ook wel wat ruimte voor de zon. Het zal een waterig zonnetje worden, denk ik. Uh, het wordt maximaal zo'n 7 tot 8 graden. Maar tijdens een buien ligt de temperatuur een aantal uh, graden lager. Daarnaast veroorzaakt een matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Een gevoelstemperatuur die nog veel lager ligt, namelijk 1 tot 3 graden. We gaan het de woensdag. De woensdag die start met naar het oost trekkende uh, buien en naar het oosten wegtrekkende buien. En de rest van de ochtend in de middag is het op veel plekken wel weer wat droger weer en ook weer uh, ruimte voor de zon. Is er dan. Uh, even kijken hoor, vanuit het zuidwesten neemt de bewolking geleidelijk toe. En in de avond volgt dan weer regen wordt 8 graden, in het noorden 10 graden. In het zuiden waait er een matige. Bijna een zee een vrij krachtige zuidwestenwind. Donderdag. Alweer een stevige westenwind aan zee waait het enige tijd vrij hard. Mogelijk soms stormachtig, windkracht 8 zelfs. En aan het begin van de dag is de kans op regen het grootst. Later is het waarschijnlijk iets droger met zonnige perioden. En ook neemt de wind in de loop van de donderdag weer af. Wordt dan zo'n 9 graden. Vrijdag en in het weekend dan verloopt het allemaal weer vrij nat. En de ruimte voor de zon is alweer beperkt. Aan de zuidenwind wordt het wel wat zachter. Er wordt vrij zachte lucht aangevoerd. Op vrijdag en zaterdag ligt het maximaal tussen 9 en 30 graden. Zondag wordt het zo'n 8 tot 11 graden. Nou, volgende week dan lijkt het allemaal wat milder te worden, wat minder nat. En de temperatuur uh, uh, is dan nog onzeker. Het kan vrij zacht blijven, maar er kan ook weer een koudere uh, periode in, uh, in het weer komen. Dus dat moeten we allemaal nog even afwachten. Nou, kon het niet mo mooier maken dan het is, helaas, luisteraars. Dus uh, dit was weer uh, het weer. Ja, ik heb geen sidekick vanmiddag. Onze Dolly is ziek, Dolly Temperiek. We hebben er al een paar keer beterschap gewenst. Dat doe ik nog een keer, ook namens de luisteraars. En dit is mijn eigen sidekick liedje. Dancing in the street. David Bowie en Mick Jagger. is het weer toch een dansje in de straten gemaakt. En omdat ik het zo'n mooi nummer vind, hier nog weer eens even de Family of the Year met Hero. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone. Parade Everyone deserves A chance to Walk with Everyone else While holding Down A job to keep Family of the Year met hero. I wanna hold your hand! Yeah! It's time. Nostalgie, jaren 60, The Righteous Brothers. We kennen natuurlijk ook van Chain Melody ook zo'n mooi nummer. Maar dit was uh, You've Lost That Loving Feeling. Eigenlijk de titel is gewoon Love and Feeling en uh, You've Lost, dat staat er dan niet voor. Maar wordt wel gezongen, luisteraars. Uh, Als u dat zo ook hebt uh, waargenomen, zoals ik dat juist heb waargenomen. Uh, ik droom er nog wel eens over, over de 60 jaren. En met mij, Fleetwood Mac. Dreams. Er is eigenlijk een hoop lekkere muziek gemaakt, hè, de afgelopen jaren. al wat jaren terug, van tegenwoordig... Teams. En collega Willem Ruist is onderweg uh, in zijn autootje en luistert gezellig mee naar ZFM. Willem, uh, welkom uh, aan boord. Ik heb nog maar een minuutje of uh, vier te gaan. Maar net genoeg om jouw verzoekje te draaien. Walk and don't look back. Van Pieter Tosh natuurlijk en uh, uh, Mick Jagger was dat geloof ik. Hè? En uh, dus voor alle luisteraars uh, van ZFM... En wat nou zo leuk is om te melden, dat als u nou eens lekkere Hollandse muziek wil horen, maar dan een betere uh, Hollandse repertoire, dan moet u gewoon luisteren naar Willem Bruist op de woensdagavond. Want hij heeft de afgelopen woensdag uh, een fantastisch programma gebracht met allemaal van die... Prima, Nederlandse nummers. Nummers die ons uh, soms al ontglipt zijn aan het geheugen... maar die er echt zijn en echt bestaan. En uh, hij heeft volgens mij nog veel meer van het repertoire. Dus we gaan daar ook nog veel meer van horen. Willem, succes daarmee. En dank voor je verzoekje. En dank namens de luisteraars. Hè. Daar komt-ie. Podome ik moet hem heel even onderbreken. Want ik kijk op mijn klokje, het is uh, bijna uh, twee minuten voor. En uh, dan komt, uh, ja, over ruim anderhalf minuten komt uh, de reclame erin. En het nieuws komt erin. Dus ik moet afscheid nemen. Uh, nogmaals, Dolly, word, ga snel beter. Uh, ik heb het weer gered. Uh, helaas, vandaag zonder jou. Ik hoop dat je er snel weer bij bent. Willem, uh, jongens, succes met je programma op de woensdag. En uh, geniet nog even van uh, walk and don't look back. Ik ga afscheid van u nemen. Tot ziens, tot de volgende keer. Dag. But I got to keep on walking. I'm walking barefoot.